8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De publieke tribune in de Tweede Kamer wordt niet met glas afgeschermd... zoals PVV-leider Wilders wil. Dat schrijft Kamervoorzitter Ariep in een brief aan de Kamer. Twee weken geleden sprong een man met een touw om zijn nek... van de tribune naar beneden. Hij raakte niet ernstig gewond. Ariep schrijft dat ze dat voorval zeer betreurt... en dat de man de komende drie maanden niet welkom is in de Kamer. Wilders noemt Ariep onnozel. Het terroristisch gevaar laat zich niet tegenhouden... door een regeltje uit het reglement van orde, twittert hij. Het Openbaar Ministerie gaat accountantskantoor EY vervolgen. Het kantoor, voorheen Ernst Young, zou verdachte transacties... van telecombedrijf Wimpelcom niet onvolledig of te laat hebben gemeld. Morgen is de eerste regiezitting in de zaak. EY was de accountant van Wimpelcom dat smeergeld betaalde... om toegang te krijgen tot de telecommarkt in Oezbekistan... EY zegt dat er wel degelijk melding van de verdachte transactie is gedaan. Het kantoor zegt het belangrijk te vinden dat de zaak door de rechter wordt beoordeeld. Een oude belastingambtenaar moet de cel in voor fraude en deelname aan een criminele organisatie. Hij viste tussen, 2013 en tussen 2012 en 2013 persoonsgegevens van een paar honderd studenten uit het systeem van de Belastingdienst en vervalste hun DigiD... Hij kon zo voor tonnen aan huur- en zorgtoeslagen laten uitkeren. De 58-jarige man kreeg een celstraf van 2,5 jaar. Vijf andere betrokkenen kregen lagere celstraffen. De Homo Dating-app Grinder stopt met het delen van informatie over de HIV-status van gebruikers. Twee bedrijven die waren ingeschakeld om de app te verbeteren... konden zien wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV... en of ze het virus hebben. Ook was te zien of gebruikers van Grindr een medicijn slikken... dat besmetting met HIV kan voorkomen. Het delen van zulke informatie leidde tot woedende reacties. Het weer. Vanavond trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien, maar vooral later op de dag ook wat zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. U luistert naar kunststof en Marlene Bakker is vandaag de gast. Uh, we spreken over haar debuutalbum Rive. En zo dadelijk gaat ze nog één nummer uh, live doen. Aan de telefoon ondertussen, want de, uh, hij zet ons eigenlijk op het spoor van Marlene Bakker. Daniel Loos, Daniel, mooi. Daniel, hoor je mij? Daniel Lohuis? Hebben we contact of niet? Ik hoorde je net hoesten, maar Daniel hoort mij niet. Heel vreemd. Hij heeft de radio keihard aanstaan, andere zender ook, volgens mij. <laughs> Daniel Lohuis, hoor je mij? Nou, we gaan het waarschijnlijk zo dadelijk nog wel een keertje proberen hoop ik dat het dan wel lukt. Want hij zette ons op het spoor van jou, Marlene Bakker. Eén uh, ding, hè? Heb je dat zelf al gezien? Dat je bij uh, zowel Spotify als uh, Google Music... dat er één nummer is waar het eetje bij staat. Het befaamde eetje. Ja, explicit, explicit lyrics. Ja. Dat was echt wel een bucketlist dingetje voor dus mij. ik heb <laughs> het echt drie keer gelezen, die tekst. En ik heb het niet kunnen ontdekken. Nee, het zit in de opname zelf. Uh, de trompetist... Uh, uh, en die was echt flink aan het uh, trompetteren, zeg maar, zei, tijdens de opnames. En het lukte een aantal keertjes niet. En hij zei, ah, oh, fuck, zei hij de hele tijd. Oh. En uh, dat, dat, hebben we, dat hebben we in de opname laten zitten, zeg maar. Omdat het wel paste ook wel bij, bij waar het liedje over gaat, zeg maar. Ja. Dus het is een soort grap. Maar ik vond het ook wel heel stoer om dan zo... Het is je gelukt, leren. het is je gelukt. En ik die tekst maar lezen, moet ik dan ook helemaal niet doen. Ik moet gewoon goed naar de muziek luisteren. Ja, op het einde hoor je het ja, in de verte. en dan uh, komt het wel door. Ja. Uh, jullie gaan nog één nummer live doen, hè? Uh -huh. uh, te nuchter. Ja, alvast maar daar. loopt er alvast maar heen. Dan, um, ja, wat zal ik erover zeggen? Nou, laten we gewoon luisteren. Te nuchter, zo heet het. nog het lijn is dat was toe wilslood alles weer op boom kwam met al deze emoties nog al zo keer een wils toe ter wijten een verklon is mij altijd vertrouwd ik wou het nou pas was toe bedaald de het ook zo'n die als toevijl. Te nuchter voor dit alles. Voor deze gevaarls en zo. Ik ben te voor de lifetime. En niks laat meer te ween wat ik hoop. Nog eenmaal dit. Nog een. Hou het beste Lusteloos de mond, we nou verkrijgen. Zonder despieten kan de nacht verliezen. Te nuchter voor een kus. Te nuchter om voor life te wezen. Te nuchter voor dit alles. Te nuchter voor. Te, te nuchter om te vergeten wel ik was en wat ik weet. Wel. Nog eenmaal goud kieken, nog eenmaal ook vertrouwen blieken. En herinneren om nooit te vergeten, die sokken waren altijd versleten. Het is zo'n mooi liedje, te nuchter, zo heet het uh, nummer. Gezongen door Marlene Bakker en ook door haar geschreven. En uh, begeleid door Bernard Gepke op de piano dit keer. Mm -hmm. En door uh, Rijen Zwart op de bas. En daarbij zeg ik ook gelijk maar even... dat Bernard Gepke uh, bijna alle muziek heeft uh, geschreven, gecomponeerd... van uh, je album. Bijna, niet allemaal. Nou, we hebben het uh, samen geschreven. Oh, samen gedaan. Ja, ja okay, zeker. zeker. En, uh, en Rijen Zwart heeft de strijkers gearrangeerd. Ja, klopt. Ja. Um, dank jullie wel. Daniel Louis hangt nu wel aan de telefoon, begrijp ik. Daniel, mooi. Mooi. Ja, nou fijn dat je nu toch luid en duidelijk doorkomt. Hoorde je het net? Ja, ik hoorde het. Ja. Klonk mooi, hè? Ja, prachtig. Dat is echt prachtig. He, heb je een favoriet nummer eigenlijk op dat album? Ja, ik, ik kom iedere keer wel terug bij uh, Waargen. Dat vind ik. Uh, ja, dat is uh, nu mijn favoriet. Ja. ja, ja. En wat gebeurt er dan, wat jou betreft, als je dat nummer hoort? Nou ja, het is uh, ja, ook beeld. Als ik beeld denk, dan, dan zie ik inderdaad uh, het mooie Groningen landschap. En, en, en, en, ja, de, maar ja, het is, het is, het is, het is uh, historisch of zo, weet je wel. Mm -hmm. het, is niet, uh, het staat last van nu of zo. Mm -hmm. het, is, het is een soort eeuwigheid die, die gaat stromen of zo. En dat vind ik er heel erg mooi aan. En dat komt ook door die prachtige muziek. Maar ook, ook door, die, door die mooie oude taal. En, en ja, het is heel wonderlijk. Ja, want wat is er eigenlijk sp zo specifiek aan het geluid van Marlene? Kun jij dat onder woorden brengen? Nee, dat kan ik nog niet helemaal goed onder woorden brengen. Daar moet ik avond ervoor gaan zitten, denk ik. Nee, het is. <lacht> maar, nee, ah, maar dat hoeft heel... nou ook weer niet. <lacht> nee, het is heel, het is heel, het is heel specifiek. Het, het, is, het, is niet, het is niet makkelijk in, in, in een hakje te drukken. Dus, mm -hmm. dus We moeten het ook zeker niet drukken in het hakje Groningstalige Muziek. Terwijl het wel in het Gronings is. Maar ja, dit is voor mij ook een mooi voorbeeld van hoe, hoe uh, spreektaal uh, wereldmuziek kan zijn. Dit, dit, dit, dit is wereldmuziek. Dit moet ook uh, op festivals in IJsland en Scandinavië en in, in Canada uh, gespeeld worden. Het is, uh, het, is nieuw. Het, is, het is nieuw, maar ook, ook uh, ja, wat ik zeg, je hoort een soort, soort oer uh, Dromen of zo. Dat is mm -hmm. heel mooi. Ja. ja, ja, ja. Want dat was eigenlijk mijn andere vraag van heeft het kans van slagen buiten Groningen. Maar ik hoor jou dus zeggen Canada, Scandinavië, IJsland. Daar moet ze gewoon naartoe. Ja, maar dit, dat zeg ik het, het. Kans buiten. Ja, het is nu al buiten Groningen. Dus, ja. <laughs> ik, nu ja, zeker. Jullie hebben, jullie hebben haar uitgenodigd en, en de dus speelt al op de national radio. Dus het is al, ja. het is al, dat is al zo en. Maar dit is... Dit is uh, ja, heel bijzonder, ja. ja. En, en, en is het een manier... om, uh, om die taal levend te houden? Door, juist door te gaan zingen? Want we hadden het er net over... hoe ingewikkeld ze het vindt om in... Uh, dat dialect te praten, omdat ze er niet in is opgegroeid. Ja. Nou ja, dit is... Uh, dat geldt voor mij hetzelfde, hoor. Ik heb ik het precies hetzelfde gegaan. Ik, ja? Ja, ja? Ik ben uh, misschien iets eerder dan Marlene... Dan in mijn leven wel <lacht> uh, echt spreek, taal gaan spreken... Maar, maar ja, het, dit is zeker, zeker, als je het behouden wilt, is dit, dit natuurlijk een, een, een, een, nieuwe, een nieuwe mijlpaal zelfs, deze, deze plaat. Ja. En um, juist omdat er uh, broden in komen die misschien in het dagelijks leven in Groningen helemaal niet meer veel gebruikt worden, is, is het al een soort, soort document uh, voor later. Ja, uh. dat wij nu allemaal weten wat de Rijf is en Oelevlucht. Ja, oorlog, ja oorlogsvlak, mooi, hè? Ja, ja schemering, ja. ja. Ja. Nou, Daniel, dank je wel. En uh, ja. uh, uh, uh, Marleen, ik zit naar jou te kijken. Ik zit alleen maar vragen aan Daniel te stellen. Ja, mm -hmm. dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling. <lacht> wil je ook nog wat <lacht> zeggen tegen hem. Nee, dank je wel voor de lovende woorden, Daniel. Te gek. Graag gedaan, geen dank. Oké okay, dan. Daniel Loos, <lacht> dank je wel. Tot de volgende keer. Ja, bedankt. Dag. Ja, we gaan ook nog een uh, nummer van het, uh, van het album zelf uh, draaien, zo dadelijk, uh, Golven. Um, je hebt er eigenlijk nog een heel bestaan naast, Marlene. <laughs> ja, <Toch? laughs> ik ben ook je nog... nog gewoon een mens. Oh. Nee, nee, nee, je, vertel... <laughs> je vertelde dat je Engels was gaan studeren. Waarom maar? Waarom ben je na die rockacademie nog Engels gaan doen? Ja, ik hou heel erg van talen. Dat mag dus uh, duidelijk zijn. Ja, en op dat moment schreef ik natuurlijk ook nog heel veel in het Engels en... Uh... Ik vond het tof om me in die taal te verdiepen. En ik dacht, ik ga de docentopleiding doen. Dan uh, heb ik meteen ook een baan. Hè? Dan, kan ik ook, dan heb ik een soort steady inkomen uh, naast dat ik muziek maak. En uh, nou, dat, dat lesgeven beviel eigenlijk zo goed. En ik, ik heb nu een hele leuke baan bij een, bij een kunstopleiding. Een Noordpoort Kunst en Multimedia in Groningen. En dan kan ik eigenlijk mijn muziek en mijn Engels... Uh, kan ik eigenlijk uh, uh, combineren in, in mijn baan. Ik, ik geef les aan, aan muzikanten, aan game developers... Oh. aan, aan uh, licht- en geluidstechnici... en dan kan ik heel tof vakgericht Engels geven. Um, maar ik ben afgestudeerd op uh, hoe, hoe muziek en, en songteksten... je kunnen helpen om, om een taal te leren, zeg maar... En ja, dan zit ik nu op een hele toffe Hoe plek. muziek en zongteksten je ja. kunnen leren om een taal te leren? Ja, want uh, ik heb vroeger heel veel muziek geluisterd. En onbewust heb ik daardoor echt mijn Omdat Engels Omdat je als op die verbeterd. fiets zat trouwens. Hè? Ja, precies. Vijftien kilometer naar school fietsen. En dan een discmentje op. En, en dan gewoon alleen maar muziek luisteren. En alle woorden die ik niet kende zocht ik op. En ik zong alles mee. Dus je werkt aan je uitspraak. Je, je werkt aan je vocabulaire. Dus het is een te gekke manier om, om een taal te leren. Dus um, ik denk dat muziek daar uh, een heel goed middel voor zou zijn Mm -hmm. Dus wat ik net aan Daniel vroeg, van is muziek de manier om, uh, om dat dialect weer, uh, om dialect levend te houden, misschien wel weer tot leven te brengen, is inderdaad, is eigenlijk jouw stelling. Ja, absoluut. Absoluut. En wat vinden die jonkies op dat de mbo, die kunstopleiding dan, van dat jij dit, of praat je erover op school? Ja, ja, Over ik, het ik, ik, heb, je ik heb het er wel verteld. Dus ik weet nog toen het album uitkwam, toen uh, vertelde ik dat aan een klas en ik zat echt te dansen voor die, voor die studenten. Dus van, oh, mijn album is uit en dat vinden zij ook heel erg cool. En dan zijn ze ook wel uh, benieuwd en dan moet ik ook echt wel wat opzetten en dan laat ik het horen. En dan ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar hoe ze reageren. En? natuurlijk. Ja, toch wel positief en, uh, oh, is dit Gronings? Oh, het is eigenlijk best wel mooi. Oh, ik ik dacht dat Gronings altijd heel erg boers was, maar dit is eigenlijk wel heel erg mooi. Oh, ik versta het ook wel. Weet je wel? Dus je krijgt hele leuke reacties. En ze zijn zelf ook eigenlijk wel verbaasd dat het dan uh, heel mooi kan zijn. En dan zie je toch wel dat ze ook wel trots zijn op hun dialect door muziek. Dus uh, ja, en als je dat soort reacties krijgt, dan, dan ben ik heel erg blij. Ja, hm. en het is ook echt wel iets anders wat jij doet, hè? Want je hebt natuurlijk wel Groningse uh, troubadours. Nou, mm -hmm. we noemden net het uh, troubadour, dat klinkt, ja, nou ja, uh, Bert Hadders. Ja. Um, maar jij doet wel iets anders. Het zijn ook over het algemeen mannen. Er zijn weinig ja, vrouwen die uh, in dialect zingen. Uh -huh. Waarom dat zo is, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, dat hè? weet ik ook niet. Nee, vrouw Lu, allemaal in het is gaan zingen. Ja, precies. <laughs> maar waar zit hem dat in? Dat jij echt, is dat een heel duidelijke keuze geweest? Dat je het op een andere manier wilde doen? Ja, toch wel. En uh, nou, de, de muziekstijl die ik dan. Ja, ik vind ook wat Daniel zegt, het is niet in een hokje te stoppen, maar ik luister zelf heel, naar heel veel soorten genres in muziek. En uh, ja, weet je, streektaal is geen genre op zich. Het is een taal waarin je zingt. Ja. Um, en het heeft verder niks te maken met de muziekstijl. Uh, maar dat kwartje moet nog even vallen bij heel veel mensen. En, uh, uh, dus dat is een hele interessante strijd die ik ben aangegaan. Zo van, hè, luister hierna en, en doe anders alsof het Scandinavisch is. En probeer er gewoon met open oren naar te luisteren. En, en um, zie maar wat die muziek dan met je doet. Um, dat vind ja. ik sowieso een hele goede tip. Doe alsof het Scandinavisch <laughs> ja. is en dan zul je zien hoeveel je ervan verstaat. Ja, precies. Dus, uh, ja, en ik, het is gewoon een heel mooi dialect om in te zingen... En, uh, ja, ik hoop, ik hoop dat heel veel mensen het gaan luisteren. Eigenlijk. Laten we uh, uh, naar een nummer van het album luisteren. Golven. Wil Leuk. je daar van tevoren nog iets over zeggen? Nee. Oké, okay, gewoon luisteren. <laughs> gewoon luisteren. Ik kan het niet ik het zijn kan. Ik ging altijd voor mijzelf. Het wordt weer tijd voor omreis. Geist u nogal verroet of stijgt stil? De boeten stond en vervouwd, alsof ik ga. Al Marlene Bakker, golven. Dit is dus van het album. Zo klinkt het album. Echt ja, heel klopt. mooi. En uh, uh, het, het viel me inderdaad op, want ik heb die teksten erbij. Dat het ook woorden. Of uh, dat het heel vaak aan elkaar geschreven wordt. Hè? Dus voelstou, Ja. Vols toe, vols toe. ja. Uh, dus voel jij. Maar ja. dat is dan aan elkaar. Ja, bijzonder hè. Ja. ja of das toe, dat je. Ja, inderdaad. Vraag me niet waarom. Heb je op de cursus geleerd dat <laughs> geleerd? dat zo moet? <laughs> ja, ja, te gek dat ja. Maar ik, ik kan er niks zinnigs over zeggen. Ik weet nee, dat het, ook dat het zo moet. <laughs> Waar gaat het nummer over? Golf. Um, Wanneer schreef je dit? Weet je dat nog? Ja. Oh nee, ik weet het eigenlijk niet meer precies. Uh, het gaat wel veelvuldig over liefdes die voorbij gingen. Ja, terwijl daar een man gewoon nu met jou mee is Ja, het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Ja, nee, klopt. Ik, ik, op een gegeven moment uh, nou ja, was ik dus weer in Groningen... en dan kom je weer op die plekken waar je dan al jarenlang niet meer bent geweest. En dan komen al die herinneringen weer omhoog. En, en sommige plekken zijn ook gewoon heel erg gelinkt aan, aan mensen, weet je wel. Dus dan, dan, dan, dan rij je ergens en denk je... oh ja, jeetje, die tijd. Of, of ja, dat, dat maakte ik hiermee. Mm -hmm. En dat is ook wel heel bijzonder, weet je wel. Um, dus ik vond dat mooi om, om in een liedje te zetten. En, en het refrein is ook gewoon... Uh, uh, het gaat er een beetje over dat je met één voet nog in het verleden staat... en met, met de andere voet in de toekomst. Weet je? Dat je echt weer een nieuw, ondanks dat je dan weer op een plek bent waar je bent opgegroeid, dat je ook weer een heel nieuw avontuur aangaat. Dat dat op dat moment uh, uh, heel bijzonder kan voelen. Dat je heel duidelijk voor jezelf weet van... oh, ik ga een nieuwe tijd tegemoet... En dat je ook gewoon met heel veel liefde terug kan kijken... op een bepaalde periode of zo. En, en klopt dat dan ook meer met die taal eigenlijk? Schreef je andere liedjes in het Engels of, of in het Nederlands? Nou, je, je gaat wel anders schrijven als je een dialect schrijft. Het, het, het, ja, het komt wel echt... Uh... Kijk, je kan niet liegen in, in het Gronings of zo. Dus je, je bent gewoon uh, heel eerlijk. en, en uh... Tenminste, ik in ieder geval. Mm -hmm. De rest waarschijnlijk ook, hoor, Dani van. Want... <laughs> maar uh, ja, het is een hele eerlijke taal en... en uh... Maar ja. komt er een andere Marlene Bakker naar boven als je, als je in het Groning schrijft? Nee, juist wie ik ben. Weet je, wel? Dat, je, je kan je niet verschuilen achter de taal. Het is gewoon, je gaat echt met de billen bloot, zeg maar. Dus mm -hmm. dit, dit album is ook gewoon wie ik ben. Dus uh, Dat maakt je ook heel kwetsbaar, maar ik vind dat het ook moet in de muziek. Je moet gewoon eerlijk zijn en gewoon zingen en schrijven over wat je, wat je echt voelt. Ja, ja. Ja. Leer je dat eigenlijk op zo'n rockacademie? Dat vraag ik me nou altijd af. Je, uh, je hebt daar vier jaar lang Achteraf, weet je, ik was zo jong. En, en, uh, ja, dat heb je nu al een paar keer gezegd. Ja, je uh, was 18 toen je Ik was, je ik was eigenlijk te jong voor die opleiding. Uh, en wat, wat voor idee had je erover? Ja, geen. Weet je, Ik was zo bleu. Ik was, ik was heel blij dat ik was aangenomen. Maar ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon. En je, en je wordt gevraagd van wat is je unique selling point? En waar wil je naartoe met je muziek? Je, wat? En je unique selling point, <laughs> weet je wel. En daar wil je gewoon helemaal niet mee bezig zijn als je 18 bent. Ik, ik, wat voor antwoord had je dan? Ja, geen. Weet je wel. Ik, want iedereen had zo'n haast met, met beroemd worden. En ik voelde heel duidelijk aan alles dat ik er nog niet was. En dat ik me wilde ontwikkelen en dat ik gewoon nog niet wist waar ik heen wilde met mijn muziek. En dat ik, dat, gewoon, dat ik daar de tijd voor wilde nemen. En, uh... Hoe klinkt dat in het Gronings trouwens? Wat? Unique selling point. Geen idee, daar hebben ze geen woord <lacht> hebben ze voor. Geen voor. Gelukkig, <lacht> daarom hou ik zo van Groningen, weet je wel. <lacht> <lacht> um... <lacht> Jij vond dat echt heel irritant. Nou ja, ik, ik, ik had er gewoon geen antwoord op. En ik voelde me echt tegen de muur aangedrukt. En uh, ik had ook wel een tijdje echt een writersblok daardoor. En ik dacht van jongens, laat me met rust. Laat me gewoon even gewoon... Uh, ontdekken. Mm -hmm. In plaats van een, meteen een antwoord hebben of zo. Dus ik had eigenlijk eerst Engels moeten studeren en daarna misschien de Oh, Dat was een betere noemen. volgorde. Dat was, wat, dan was dus, ik ja. een stuk gelukkiger geweest. Ik was op dat moment ook gewoon niet gelukkig daardoor. Dus, en, uh, en had je rolmodellen toen je daar. Ja, absoluut. Nog steeds hoor. Dezelfde wel. Ik, ik luisterde heel veel naar Annie DiFranco. Uh, dat vind ik gewoon echt een geweldige muzikant. Hele goede songwriter, prachtige tekst. En die heeft gewoon alles zelf gedaan. Um, haar eigen label opgezet, uh, haar eigen tours opgezet, haar eigen fanbase opgebouwd. En Wat dat... jij nu trouwens ook allemaal aan het doen bent. Ja, ja dat, dat wilde ik ook heel graag. Gewoon Voor alle eigen... duidelijkheid. Absoluut. Ik wilde dat gewoon echt in eigen handen houden, gewoon mijn eigen label opgezet. En uh, ik weet nog altijd dat ik in het begin uh, het gevoel had dat ik met mijn muziek moest gaan leuren. En ik werd, ik werd daar heel ongelukkig van. En ik deed het ook maar niet. En mensen vroegen aan mij: van ja, je moet naar die platenmaatschappij, naar die platenmaatschappij. En ik deed dat maar niet. En op een gegeven moment dacht ik waarom doe ik het eigenlijk niet? En ik sprak met iemand en hij zei van... Uh, ja, wat wil je nou eigenlijk? Ik zei, ja, eigenlijk wil ik gewoon heel graag mijn eigen label opzetten. Hij zei, ja, doe dat dan. En toen dacht ik, oh ja. Weet je wel, ik, ik moet me niet laten afleiden door die ons En ik moet het gewoon echt helemaal zelf doen. En dat voelde zo goed... Dus, uh, ja. Maar dan, ik bedoel, dan kan, heb je dat eigen label op oppotigen. Mm. Hè? Maar dan moet je de markt op, toch? Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ja. <laughs> Gaat dat als vanzelf? Of? Nee, dat is gewoon heel veel achter je laptop zitten... en mailtjes versturen en mond-op-mond uh, -mond reclame. En, uh, kijk, je hebt ook wel hulp nodig natuurlijk. En ik heb natuurlijk hele fijne muzikanten om me heen... die, uh, die ook uh, de muziek verspreiden op hun manier. En, uh, maar het is gewoon keihard werken en gewoon... Uh, ja, mensen overtuigen van, van dat dit iets moois is en dat ze even uh, niet moeten denken. Oh, Gronings, ik gooi het weg. Nee, luister het, weet je wel? Dus ik heb echt wel soms mensen meerdere malen moeten mailen van nee, ga het nou luisteren, weet je wel? Doe maar wat ik al net al zei, doe maar alsof het Scandinavisch zit, weet je ja, wel? Ja. En, en soms werkt dat heel goed en dan denk ik oh, geweldig. En, en soms. Uh, ja, is het toch ook lastig dat je? even, he, je hebt wel een unique selling point. Hè? Juist. Oh. Heb nu heb, nu heb, heb ik een een heus zo in de gaten. <laughs> uh, nog een reactie van een luisteraar. Ik mis de vermelding van Marina Stalknecht, die in het Gronings vertaalde Amerikaanse songs zong, uh -huh. omstreeks 1960 onder andere. Live it, kom weer, bij me. Ja, onwijs terug. mooi. Helemaal ja? gelijk. Ja, dat ken hele ik helemaal niet. Lover, come back to me. Ja, of... mensen moeten het echt even opzoeken op YouTube. Het is Prachtig, ja. En ze heet echt man. Marina Stalknecht? Volgens mij Janni, Janni Stalknecht, zo ken of ik Jannie haar. Of Jannie Stalknecht, ja. oké. Okay. Mededeling van uh, Geert Koevoet, die ja. ons dus even op dit spoor zit. Ja, dat is heel mooi. Geert. Goede tip. En uh, nu hebben we, zijn we aan die tegel toegekomen. Ja. Je mag het gaan... Uh, Zeggen wat er opkomt. Ja, nou, ik hoop dat ik het goed zeg. Want uh, dit is iets wat ooit tegen mij is gezegd... door de, de moeder van een van mijn beste vriendinnen. En ik hoop dat ik het goed zeg. Mensen, Groningen is thuis. Oh, um, je bent weer bang voor <lacht> de Groningse taalpurist. <lacht> uh, maar ik vond dat heel mooi. En ze zei... Uh, Spine night in de put was net hoe dronken hast. En dat betekent eigenlijk zoiets van... Hè, uh, nou ja, Nederlands puig niet in de put waar je net uit gedronken hebt. Hè. Oftewel... Mm -hmm. um, nou, mensen snappen dat waarschijnlijk wel als ik dat zo zeg. En ik vond dat heel erg mooi dat ze dat zei. En het is misschien een beetje iets negatiefs om op een tegel te zetten... maar ik vind hem wel heel mooi. Dus ik ja, ga hem wel opschrijven. Ja, ik vind hem ook denk. heel mooi. En welke put denk je dan vooral aan? Uh, <laughs> nou, misschien wel, misschien wel Brabant. Hè? Ik heb daar ook leuke tijden gehad of zo. En, ja, ja, daar kom ze nu mee. Ja, niet te, niet te negatief doen over dingen <laughs> die je hebt meegemaakt. Tilburgse medestudenten. Nee. Ja, sorry. Het is niet lullig bedoeld, hoor. Echt niet. Nee. Maar voelt dat nee. dan wel een beetje. Nee, het is een belangrijke periode in jouw leven geweest. Precies. Ja. Omdat je toen ontdekte ja, waar ik vandaan kwam. Dus ja. ik, heb, ik heb wat aan de Brabanders te danken. Je moet weggaan ja. om te ontdekken waar, waar het om draait ja, precies. in het leven. Ja. En draai je Ede Staan nog wel eens. Ja, absoluut. Ja, niet heel vaak hoor, maar uh, ja, er zijn wel een paar liedjes die ik heel erg mooi vind. Ja, absoluut. Ja. Maar ik stel voor dat we nu vooral naar uh, Marlene Bakker gaan luisteren. Ook als je het Gronings niet machtig bent, Marlene Bakker, Rijf, zo heet het album. En je hebt echt iets heel moois afgeleverd. Dank je wel. En ik denk dat heel veel andere mensen dat vinden. En je zus, oh, die is trouwens ook heel creatief. Ja, die heeft die, Minerva gedaan. Ja, die heeft het album ontworpen. Dus het is een schilderij. Dus uh, ja, heel mooi. Daar ben ik heel oh. blij mee. De cirkel is rond wat dat betreft. Ja. En uh, je ouders zullen trots en blij zijn, stel ik mij zo voor. Nou, ja, vast. Goed, zo dadelijk op deze zender. Het volgende programma langs de Lijn en Omstreken. Renze Klamer en Robert op het. Presenteren En wij zijn er morgen weer. Half acht. Tot dan. Dankjewel. Goeie reis terug naar Groningen. Dankjewel. Dank, mevrouw Bakker. Dit was aflevering 4169. Jawel, morgen. Morgen ontvangt Jerry Brouwer, fotograaf Marcia Janssen, die een fascinerend boek maakte over de kinderwens, vervuld en onvervuld Love Child.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 De publieke tribune in de Tweede Kamer wordt niet met glas afgeschermd. PVV-leider Wilders had erom gevraagd... naar aanleiding van de zelfmoordpoging van twee weken geleden. Kamervoorzitter Ariep zegt dat ze dat voorval zeer betreurt... en dat de man de komende drie maanden het kamergebouw niet in mag... maar dat er geen glas komt.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 te maken. De reactie van de vleessector hoort u zo bij Langste Lijn en Omstreken. En de zevende etappe in de Volvo Ocean Race... ...is gewonnen door het Nederlandse Team Brunel. De boot van schipper Bouke Bekking zeilde in ruim 16 dagen... ...van Nieuw-Zeeland naar Brazilië... ...en kwam een kwartier eerder over de finish dan de nummer 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langste Lijn en Omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond. De Champions League is aan de kwartfinale toe. En natuurlijk volgen we Juve tegen Real Madrid... en Sevilla tegen Bayern München. We hebben ook een mooie verhalen. De hoofdrolspelers van de musical The Color Purple schuiven straks aan. Ja, ze spelen het uh, wereldberoemde verhaal. Dat werd verfilmd door Steven Spielberg. En uh, ze merken ook dat er... Uh, uh, dat ze er persoonlijk door worden geraakt. Dat hoort u zometeen na negenen. En de verzorgers van de panda's. Ja, die panda's in Oudehans, die komen dan ook langs. En na tiende praten we met Christijn Groeneveld. U kent hem als de oud schaatser... die als gevolg van een ongeluk op de ijsbaan een uh, rugwervel uh, brak... en in een rolstoel terechtkwam. Nou, hij fotografeert nu en maakt er een prachtig fotoboek... van de schaatsploeg van onder andere Irene Wüst. Maar laten we eens even beginnen met het korfbal. Er is vanavond een beslissende wedstrijd in de halve finale play-off. En de derde wedstrijd tussen Fortuna en PKC. En vanavond is het een omgekeer. PKC tegen Fortuna. Uh, Edwin Peek die is daarbij. Goedenavond. Goedenavond. In uh, Papendrecht. Is de wedstrijd al begonnen? Nee, nee. Uh, de supportersgroepen hebben zojuist besloten... om uh, het een en ander aan confetti uh, de lucht in te schieten. En dat wordt nu in alle rijen uh, ja, opgeruimd. Dus er is gewoon uh, één puinhoop nu op de vloer... Dus dat kan voorlopig nog even niet begonnen worden. In deze inderdaad derde wedstrijd in de halffinale van de play-offs. Uh, de eerste wedstrijd werd verrassend gewonnen hier in Papendrecht door Fortuna. En uh, vorige week zaterdag won uh, PKC weer in het Hol van de Leeuw in Delft van Fortuna. Dus het staat 1-1 en vanavond moet de beslissing vallen wie er aankomende zaterdag mag gaan uitkomen in de Ziggo Dome. Goed, uh, goed zweetje daar in ieder geval. De Nederlandse boot Team Brunel die heeft de langste en zwaarste en meest dramatische etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Na 14.000 kilometer zeilen van Auckland naar het Braziliaanse Itayai, eh, langs Kaap Horen, bleef eh, Team Brunel de Chinese boot Dongfeng voor. Contact hebben we nu met schipper Bouwe Becking. Dag Bouwe, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, toch gefeliciteerd, maar het is natuurlijk een overwinning met een smaakje. Ja, het is natuurlijk het is een, het is een fantastisch uh, sportief resultaat natuurlijk. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk een vriend verloren. Dat is natuurlijk iets wat het meest belangrijk in het hele leven is. En dan is het allemaal maar relatief. Ja. Maar we zijn, zijn wel uitermate trots op onze prestatie. Ja, voor de mensen die dat niet hebben gevolgd. Uh, bij een van de andere teams is John Fisher overboord geslagen. Kon niet meer worden gered en is ook niet, uh, niet meer uh, gevonden. Um, dat moet heel veel emotionele reacties bij, bij, niet alleen bij jou... maar ik denk bij alle teams teweeg hebben gebracht, hè? Nou ja, ik heb natuurlijk alleen met Dom Ving heb ik op dit moment gesproken. En ja, die reageren precies hetzelfde het feit als wat ik heb gedaan. Uh, het is gewoon niet, zeker als je schipper bent natuurlijk... je hebt je verantwoordelijkheid voor je bemanning... maar ook uh, ten opzichte van de familieleden. En dat zou natuurlijk het allerergste zijn wat je ooit moet overkomen... dat je familielid moet opbellen... Uh, Jouw man of vrouw is. Uh, die hebben we verloren. En dat is iets. Uh, ja, dat, dat hakte er heel erg diep in. Ja, komt heel dichtbij ook, kan ik me voorstellen. Dat komt heel erg dichtbij. Ja, ja. Uh, hoe hebben jullie het nieuws eigenlijk gehoord? Ja, we kregen het eigenlijk vrij snel te horen. Uh, nadat het incident gebeurd was. Ja, binnen een, een half uur. dat ze John overboord uh, hadden verloren. en. Uh, ...dat ze op zoek waren om hem op te pikken. Maar we weten zelf ook... Uh, in, ...in de watertemperatuur van 4, 5 graden... ...is de overlevingskansen... Uh, ja, ...die zijn heel erg kort. En dan zeer zeker in... Uh, het was vrij veel wind wat ik heb begrepen. Dus ja, dan is het een onmogelijke opgave... ...om uh, iemand weer te lokaliseren... En, uh, ...en op te pikken. Dus uh, ja, ik denk met, uh, met, met uh, groot weemoe ...zijn ze doorgevaren op een gegeven moment. besluit, Dus daar weet ik niet, niet de details van. Nee. Maar voor je eigen ploeg, je zegt, nou, sportief gezien is het een mooie prestatie. Eh, persoonlijk, de contacten zijn natuurlijk nauw in zo'n zo sport. Is, is, is het een drama? Wat doe je dan met elkaar na afloop, als je, ja, als je dat toch gewonnen hebt? Nou ja, het is natuurlijk een van de dingen. Misschien dat jullie de foto kunnen herinneren van Kaap Horen. We hebben op het bord geschreven, rest in peace, Vince. Uh, uh, uh, dat we gewoon wisten ook dat het voor hem een droom was om rond Kaap Horen te gaan... Dus volgens gevoel hadden we sowieso al, uh, was daar bij ons. En uh, ja, nu natuurlijk naar de hand, uh, als je zo aankomt, dan zeg je, je misschien gezien... Uh, de, we hebben geen, niet uitbundig gefeerd, we waren natuurlijk tevreden uh, ja, met ons resultaat. Maar wat ik al gezegd uh, heb, zoiets hakte gewoon heel uh, diep in. Ja. En dan zullen we morgen over de debrief, zullen we daar uh, gewoon uitgebreid over gaan praten. Was dit nou ook, want het, het, natuurlijk is het sowieso een ontzettend zware race, de Volvo Ocean Race... maar was deze dan nog weer zwaarder dan andere edities? Nou, deze etappe was uh, zeer extreem. Eigenlijk vanaf Auckland tot, uh, ja, tot dan, uh, vlak voor iets jaar... hebben we uh, niet minder dan uh, ja, 30, 35 knopen wind gehad. En het meest extreme wat we hebben gehad was uh, 67 knopen wind. Dus uh, voor de, voor de niet-watersporters dus onder de Nederlanders... dat is gewoon een volle windkracht 12. Dus dan vliegen de dakpannen vliegen thuis van het uh, van, uh, van dak af. Ja. Dus het was heftig. Ja. En in hoeverre is er dan een factor geluk dat het materiaal het houdt? Of hebben jullie dat weten uit te sluiten door gewoon net even iets beter materiaal te gebruiken dan, dan bij de anderen? Hè? Want er zijn zeilen, er zijn er uh, gescheurd, uh, masten zijn gewoon uh, als luciferhoutjes in tweeën gegaan. Nou, ik denk dat het gewoon uh, helemaal terugkomt op ervaring. Uh, ik, ik ben zelfs negen keer rond Kaaphoorn gegaan, mijn navigator is uh, tien keer rond Kaaphoorn gegaan. Ja, en dan moet je die balans zien te vinden. We hebben natuurlijk jonge honden zoals Peter Burling... die de Amerikas Cup heeft gewonnen. Ja, die wil gewoon vol gas varen de hele tijd. Dan moet je af en toe gewoon even de rem erop zetten. En zeggen, jongens, je moet, moet eerst aankomen. Finish je niet, krijg geen Dan haal je ook geen eerste plaats. Ja. Dus ik denk dat we die juiste balans hebben gevonden. Pushen als het nodig was. En uh, aan afremmen als het, uh, als het ook noodzakelijk was. Ja, ja en jullie natuurlijk in, in, in jullie nek geheigd... door de Chinese boot. Hè? Noem nog even een inleiding. Dong Feng, die zat jullie op de hielen? Ja, die zaten ons op de hielen. We wisten eigenlijk al bij Kaap dat het zou gaan gebeuren. We hebben natuurlijk die wisp verspellingen hebben we. En we wisten dat het heel erg dicht bij hun ja, zou eindigen binnen een paar minuten. En ja, dat is uiteindelijk zo gebleken. Maar we hebben gewoon tactisch snel gevaren. En ook, ja, we hadden een goede boot vanuit. Dus dat is ook iets wat, dat is, dat is lekker tussen de oren. ja Tot slot, wat, wat zit er nog in? Want jullie zijn nu van de zes naar de derde plaats gegaan. Nog vier etappes te gaan. Ja, er zit natuurlijk nu nog van alles in, want we staan zo even uit mijn hoofd staan, 1 punten achter nummer 1. Dus uh, ja, gewoon, uh, ja, dat is natuurlijk een hele andere sterrenperspectief. En we weten in het verleden twee iets geleden was de boot in nummer 1, was is het uiteindelijk nummer 4 geëindigd in de, bij de finish. Dus uh, ja, dat geeft een, uh, een klein tikje extra motivatie. Ja. Nou, op 22 april gaat de Volvo Ocean Race verder. Met achtste etappen naar Nieuwpoort. Veel succes daarbij. En uh, dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Uh, Bouwenbekking, Schipperen dus. En dan. Uh... Ja, dat is wel duidelijk. Hè? De Champions League, zo te horen, op de achtergrond. Op het, um, nou, een kleine vijf minuten van de start van de kwartfinale van Sevilla tegen Bayern München. En uh, wij gaan ons uh, vanavond hoofdzakelijk focussen op Juve tegen Real Madrid. Frank Wielaert, goedenavond. Jij gaat dat uh, voor ons doen. Wat een fraaie affiche. Zeg. Met name uh, Juve Real spreekt enorm tot de verbeelding. Hè? Ja, het is de finale van vorig jaar, hè, om te beginnen. Maar uh, die twee, deze twee hebben elkaar uh, echt heel erg vaak al uh, ontmoet. Elkaar tegengekomen in de Champions League, in poolfases, in knockoutfases, gek Kijk genoeg, in poolfases was Juventus uh, vaak nou, minstens zo goed. En soms zelfs ietsje beter dan uh, Real Madrid in onderlinge uh, uh, treffen. En in knockoutfases of finales was het dan Real Madrid die het meest aan de, het langste eind trokken. Zo ook in de afgelopen finale. Toen werd het 4-1. Real Madrid vandaag in exact dezelfde opstelling als vorig jaar in de finale tegen Juventus. Dus speelt Isco en speelt niet Beel om maar een voorbeeld te noemen. En natuurlijk speelt Cristiano Ronaldo afgelopen weekend tegen Las Palmas. Kreeg hij nog rust. Zat hij niet bij de selectie. En dan staat hij natuurlijk in de basis. Hij is topscorer van de Champions League met 12 doelpunten. En uh, zo eentje heb je natuurlijk gewoon nodig. Real Madrid eigenlijk als altijd, net als Ronaldo, op het moment in vorm. Als de prijzen verdeeld moeten gaan worden. Kortom, je moet altijd op hem letten. En dat heb je met uh, Juventus ook met een aantal spelers. Maar uh, die konden niet hetzelfde spelen als afgelopen jaar in de finale. Want er zijn natuurlijk een paar jongens weggegaan. Bonucci bijvoorbeeld speelt bij Milan tegenwoordig. Pjanic had wel kunnen spelen, maar die is geschorst. Dus die mag niet spelen. En dan moet je automatisch wat andere spelers gaan opstellen. Bijvoorbeeld de Chilio is rechtsback vandaag. Asamoah die was er vorig jaar wel bij, maar speelde niet. Die is nu linksback. Be uh, Bentancour, de nieuweling uit Uruguay, overgekomen uit Argentinië. Bocca Junior speelt vandaag in de basis. En Douglas Costa. Die afgelopen jaar nog bij Bayern München speelde. Dit jaar gehuurd is en volgend jaar definitief voor Juventus voorlopig zal gaan spelen. Ook hij was er vorig jaar uiteraard niet bij. Want toen speelde hij nog bij Bayern. En daar zijn dus wel wat andere namen. Dybala en Higuain. Zij zullen het moeten gaan doen voor Juventus. Juventus dat in eigen huis heel moeilijk te kloppen is. Maar is dat ook zo tegen een heel goed Real Madrid. Want zo langzamerhand zijn ze wel weer behoorlijk in vorm geraakt. Zeker met een hele goede Cristiano Ronaldo. Daar zullen ze absoluut rekening mee moeten houden. Maar Juventus, veel ervaring. Geslepen spelers, geslepen coach ook. Ze kunnen heel veel, zeker in eigen huis. Dit wordt een mooi affiche. Vorig jaar in die finale ruimschoots gewonnen. Dat was op neutraal terrein natuurlijk door Real Madrid. Maar of ze dat nu al in de uitwedstrijd in Turijn ook voor elkaar kunnen gaan krijgen... zodat die wedstrijd volgende week in eigen huis... niet meer zo heel erg belangrijk is. Ik ben benieuwd. En met mij velen, denk ik. Ja, wij in ieder geval. Regelmatig zult u, Frank, gaan horen... tot 11 uur om beide duels goed te kunnen volgen. Ja, misschien heeft u vanavond wel een lekkere hamburgertje gegeten... en kreeg u daar zo'n 10 minuten geleden toch een beetje buikpijn van... toen u in het nieuws hoorde dat we minder vlees moeten gaan eten. Volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... dat moet, willen we de uitstoot van de broeikassen terugdringen. Over tien jaar moet de hoeveelheid carbonades en gehaktballen... ongeveer gehalveerd zijn. En dan moeten we ook nog twee keer zoveel plantaardige producten eten. En om ons een beetje te motiveren om het goede te doen... wordt het vlees fors duurder. Wordt de barbecue straks onbetaalbaar? Nou, Krijn Poppen, die is raadslid van die Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u het milieu een beetje redden, denkt u, met, uh, met deze maatregelen? We doen in ieder geval een poging uh, om uh, het uh, milieu- en het klimaatakkoord van Parijs invulling te geven... en het milieu een beetje te redden en ook de veehouders een handje te helpen... dat ze er niet alleen voor op draaien. Ja. En wat moeten we dan op de barbecue gooien als het lekker weer wordt? Uh, Daar mag nog best een stukje vlees op, want uh, ons betogen is dat 40% van onze eiwitten nog best vlees mag zijn. Uh, maar het zou wel weer meer een luxe product kunnen worden. En uh, Er kunnen ook allerlei andere dingen op de barbecue. Er zijn ook vleesvervangers intussen. Er zijn ook bedrijven die uh, intussen uh, vleesvervangers maken, zelfs vanuit de vleesindustrie. En die zouden er ook heel goed geschikt voor kunnen zijn. Ja, dat is nu qua verdeling begreep ik 70% vlees en 30% plantaardig. En u wilt dat dat over 10 jaar 40% vlees en 60% plantaardig wordt. Ja. Dat is ambitieus. Ja, nou er is nu wel een beweging in de maatschappij van uh, mensen die daarmee bezig zijn. Van bedrijven die daarop inspelen. Ook grote, zowel start-ups als grote multinationals. Er zijn zelfs mensen die daar nog wat verder weg bezig zijn om uh, vlees... Uh, kweekvlees uit het laboratorium te maken. Dat ligt nog niet in de supermarkt, maar dat kon wel eens heel disruptief zijn. Uh, en op die ontwikkeling kun je inspelen. En je mag ook hopen dat die industrieën zich in de toekomst... in Nederland goed vestigen en een goede thuismarkt hebben. Nou, Een van die manieren dus om, uh, uh, om ons een beetje van dat vlees af te halen... om het zo te zeggen, wat in ieder geval iets minder te gaan eten is. Dus die vleestaks. Uh, even om, om een beetje een idee te hebben. Uh, hoeveel duurder zou het dan ongeveer... Moeten worden. Robert om... maakt voor de begroting uh, voor de zomer. Ja, voor zo'n ga ik, maar ik, ik zit even gelijk aan de zomer te denken inderdaad. Uh, uh, nou ja, als je nu... Uh, we gaan sowieso geloof ik van 6 naar 9% btw. zegt zegt een lage tarief. En als je dus... Uh, Zo'n financiële prikkel instelt, dan zou je in ieder geval eens kunnen zeggen... is dit nou echt in de mate waarin we nu vlees consumeren... allemaal een eerste levensbehoefte? Of zou 21% btw daar ook bij passen? Ja, dan ga je een procent of twaalf omhoog. Dus twaalf dus procent in, in totaal? Dat, uh, ja, da, da, ja dat, dat, dat zou het zijn als je het gelijk trekt aan de BTW. Dan betaal je waarschijnlijk nog niet eens alle milieukosten in de toekomst. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat het daar nou bij zou moeten blijven. Maar dat zou wel een eerste stap zijn. Nadat je waarschijnlijk eerst ook van alles gedaan hebt aan de bewustwording. Zoals via dit gesprek. Ja. Ja. Nou, nou zijn wij niet de allermoeilijkste. We hebben hier wel eens ook in de studio een paar vleesvervangende aanbieders gehad. Hè, met allerlei lekker weet je dat nog? Jazeker. Het was, was, was goed te eten, moet ik zeggen. Maar we hebben ook iemand hier gehad die echt de hele koe op at, dat alle, alles gebruikte ja, van, van uh, kop tot kont. Dat is ja mooi. Dat is aan de andere kant van het verhaal. Maar, maar ja. wat we ook hebben gedaan, is, want uh, nou, wij zijn dan misschien... nog wat te overtuigen, maar de mensen op straat... een echte Rijn naar mij, die heeft die vlees even voorgelegd. Wij zijn vegetarisch. Oké, okay, dus ik heb er nu geen goede voor dit interview? Nee, sorry. Als ik veel zou eten zou ik dat erg vinden natuurlijk, maar... Uh, het gaat me steeds meer tegenstaan. Ik ben steeds meer aan het minderen. Kees? Oh, de, <laughs> daar is die weer. De hond? ja. Wat is er? Die voorziet niet eigenlijk. Nee, nee. Maar je bent nu al aan het praten. Ja, nou, dat zal het. Eén vraagje. Gaat u minder vlees eten als het duurder wordt? Nee, dat denk ik niet. Is gewoon lekker. Wat zou u in de algemene zin ervan vinden als het vlees duurder wordt? Lijkt me een goed plan. Waarom moet u nou lachen? Nou, dan moet ik om lachen, omdat je vraagt wat ik altijd denk. Mensen die echt per se vlees willen eten, die doen dat. Het is nu ook wel twee keer zo duur als twintig uh, jaar geleden. Ik zie meneer is weer teruggekomen. U wilde toch niet met mij me praten? Weet je wel. Maar als het vlees duurder gemaakt, moeten we wel de groente ook goedkoper maken. Want ik heb Genomen en geen vlees Vlees laten liggen, maar de groente is ook nog belachelijk duur. Ja, natuurlijk. We gaan op zoek naar wat eten. Geen vlees, hè? Ja, ja. zoals we vaker bij een volkshoppen reageert, één weer anders dan de ander. Maar Ik vind het een aardige suggestie: maak dan de groente goedkoper. Nou, <lacht> ik, dat zou, kan ook. Dat zou best kunnen helpen, ja. Ook benieuwd wat <lacht> D van der Riet, de woordvoerder van een centrale organisatie voor de vleessector, de COV ervan vindt. En die is toevallig ook aan het telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Bent u te spreken over het voorstel van meneer Poppen? Nou, er valt heel veel over te zeggen. Uh, er zitten uh, waardevolle elementen in... en elementen waar we toch ook wel kanttekeningen bij plaatsen. Want het gaat uiteindelijk om de aanpak van het milieuvraagstuk... zoals dat in Parijs uh, uh, met elkaar overeengekomen is. En daar zijn heel veel uh, wegen voor om dat uh, te bevorderen. Maar waar bent u niet over te spreken bijvoorbeeld? Dat er alleen gefocust wordt op de veehouderij en de vleessector. En die is, uh, als ik de tabelletjes in het rapport mag geloven... goed voor 10% van die CO2-uitstoot... Over de andere 90% wordt helemaal niet gesproken. En dan hebben wij toch wel de vrees dat we hier een tunnelvisie hebben die alleen toeschrijft naar de veehouderij en de vleessector. Ja, waarom pakt u die vleessector zo zwaar, aan meneer Poppen? Uh, dat komt omdat we nu uh, een, om, omdat we nu uh, vooral hebben gekeken naar hoe je uh, voedselbeleid uh, invoedt. Uh, er, er wordt natuurlijk in dit moment ook. Op allerlei tafels in Den Haag over, eh, onderhandeld over het klimaat. En er lopen ook hele discussies over eh, mobiliteit en wat voor veranderingen daar moeten plaatsvinden in elektrisch rij. Er lopen hele discussies, zal ook in uw programma aandoorde geweest zijn, over de woningbouw en hoe we daar van het gas af moeten. En, eh, nou, die dingen zijn wel in andere rapporten eh, belicht. Dus we hebben nu eens gefocust op wat is nou de opgave in de voedselkant en staan daar dan de boeren alleen voor? Of uh, kun je daar ook uh, kijken of je daar uh, met z'n allen de schouders onder kunt zetten... en uh, zodanig dat... Uh de, daar ook de consument een bijdrage aan levert. De vleessector was gewoon een beetje aan de beurt, uh, zegt u eigenlijk. De landbouw was aan de beurt. Het is niet alleen vlees, het is ook zuivel. Ja. Uh, en de landbouw was aan de beurt. En okay. uh, wij hebben op dit zware punt wat al een aantal jaren in het beleid speelt. Dus ik, ik onderbreek u dit... even. U zit, ja. uh, zit natuurlijk in een sportprogramma. En dan gebeurt uh, ja, ja. er af en toe uh, ja. gebeurt er iets bijzonders op het veld. Zoals ja. nu Frank Wilaert. Ja. ja, binnen drie minuten slaat de grote meneer zelf toe nee, de eerste echte serieuze aanval van Real Madrid. Ze hebben bijna voortdurend de bal. En als hij dan uiteindelijk aan de linkerkant belandt bij Marcelo. Ondersteund door Isco. Die krijgt uiteindelijk als laatste de bal. Hij zet hem laag voor. Net buiten het van vandaan. En bij de eerste paal duikt ineens Ronaldo op. Die heeft geen directe tegenstander. Is sneller bij de bal dan wie dan ook. En bij de eerste paal tikt hij hem voorbij. Bouffon in de goal bij de tweede paal. Het staat dus al heel vroeg in de wedstrijd in Turijn... 1-0 voor Real Madrid tegen Juventus, doelpunten maken. Zijn dertiende al dit toernooi, Ronaldo. Dankjewel, Frank. Goed, we praten met D. Van Riet. woordvoerder... voor de Centrale Organisatie voor de Vleessector. En uh, Klein zit uh, uh, van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Die uh, pleit voor uh, minder vlees, voor een vleestaks. Laten we daar even op inzoomen, meneer Van Riet. Wat vindt u van die vleestaks? Vleestaks uh, is een uh, heilloos idee omdat dit soort fiscale maatregelen... het is niet uitvoerbaar, het is contraproductief... het is niet controleerbaar, juridisch is het niet haalbaar... en we blijven het maar opvoeren. Uh, ik begrijp niet dat het iedere keer weer van stal wordt gehaald... Zo aangetoond is dat het gewoon een, een heilloze weg is om erover na te denken. Maar je weet, het ja, is... zo niet zo in die prijssprikkels waar net al sprake van was... vlees duurder maken, dan zul je in, in een groep die het niet meer kan betalen, dus ontzien van een belangrijk basisvoedingsmiddel... wat een hele hoge voedingswaarde heeft. En mensen die het willen blijven eten, zullen dat tanden vanwege de prijs toch wel blijven doen. En in die zin haal je er ook niks meer uit. Ja, maar het is toch wel uitvoerbaar? Je kunt er gewoon die btw omhoog gooien? Het is niet uitvoerbaar omdat je helemaal niet meer weet welke producten je wat dan moet belasten. Wat doe je met samengestelde producten? Wat doe je met importproducten? Wat is juridisch haalbaar? Wat is uitvoerbaar? Is dus het gedrocht van een, van een idee? Nou, oh. oh, meneer Poppen... Succes ermee. Nou, ik, ik denk dat dat meevalt. Uh, ik, ik begrijp het standpunt van de heer Van der Riet. Maar de, uh, je ziet een land als Denemarken heeft een uniform BTW-tarief. Uh, er zijn natuurlijk altijd een, wat grensproducten. Als je zegt, ik doe dat alleen op dierlijke producten... Uh, met de samengestelde producten. Maar ik denk dat je uh, BTW... het mag in ieder geval juridisch. Ja. Er zijn landen die het doen. Uh, het is ook uh, vrij goed uitvoerbaar... Uh, ik zou het ook niet als een vleestaks als zodanig willen labelen. Het gaat okay. om het feit of je zegt. Uh wij willen, uh, er is vrij veel belangstelling voor het feit dat we de werkelijke kosten van onze producten moeten betalen. Zo. Ja. Naam de true cost. En, uh, Net als in, in de vliegsector, uh, zullen ik Ja, hebben de, daar, daar zou dat ook al lang moeten gebeuren, okay. denk ik dan. Het, het, is, uh, het is ons duidelijk. Uh, meneer ja. uh, Poppen die zegt, nou, uh, die, die, die vlees en de zuivel en de veehouderij die, die is een beetje aan de beurt. Laten we eens kijken hoe dat duurzamer kan. En meneer Van Riet uh, zegt, nou, nou, nou, mag het allemaal een onsje minder. Sorry, een beetje flauw, maar dat is wel een goede ja. samenvatting toch? Nou, we zijn al volop aan het verduurzamen. Er is helemaal niks nieuws aan de hand. We zijn een van de meest duurzame sectoren ter wereld op dit terrein. Okay. En het is niet zo verstandig om die bedrijfstak aan te pakken... terwijl de concurrentie elders in de wereld op een ander niveau produceert. Nou, duidelijk. D. De van der Riet en Krijn Poepen, dank jullie wel. Goed. gaan we weer terug naar Frank Wilaat. Het is een spectaculair begin natuurlijk. Een voor de neutrale kijker een gedroomd begin. Juve nul 01. Ja, inderdaad. Want dan brandt die wedstrijd meteen los. Kan Juve zich ook niet meer verstoppen? Dat doen ze dan ook niet. Ze hebben ook hun eerste hele grote kans al gehad. Die balla na een combinatie met Kedira. Dwars door het midden. Dwars door de verdediging van Real Madrid heen. En er was een uiterste poging van Sergio Ramos. Een sliding op de bal voor nodig. Om te voorkomen dat die balla op doel kon schieten. En dat lukte maar ter nauwernood. Kortom, Juventus. ...heeft het initiatief meteen overgenomen naar die goal van Cristiano Ronaldo. Zijn dertiende dus alweer. Als hij meedoet in de Champions League dan scoort hij dit jaar. En, uh... Dat heeft hij dus nu ook gedaan in Juventus. Dat maar moeizaam doelpunten tegen krijgt in eigen stadion. Heeft het dus heel vlot in deze wedstrijd al in te pakken. Daar gaat Chiellini helemaal door. Over het middenveld. Hij gaat liggen in het strafschopgebied. Daar wil het thuispubliek natuurlijk graag een penalty voor hebben. Maar de scheidsrechter van dienst, Tjakir, de Turk, die wuift het weg. Die poging van Chiellini om een penalty te versieren. Zo kort na die openingstreffer van Ronaldo. Er is natuurlijk nog een wedstrijd bezig. Die pak ik nog heel even snel mee. Want Sevilla tegen Bayern München dan willen we natuurlijk weten, speelt Arjan Robben vandaag? Het antwoord daarop is nee. En de coach, Joep Heinkes, heeft erover gezegd... ik heb vandaag mijn beste elf opgesteld. Kortom, daar hoort Robben blijkbaar niet meer bij in de Champions League. Hij zit vandaag op de bank. Alaba kan niet spelen, normaal gesproken wel bij de beste elf. Maar hij is geblesseerd aan zijn rug. Voor hem speelt Bernat. En verder speelt Bayern vooral in zijn vertrouwde opstelling... Met op de plek van Robben, Müller. En die is ook nog aanvoerder. Speelt die maar weer eens uit de basis. Zou ik bijna willen zeggen. Juventus tegen Real Madrid intussen. Acht minuten onderweg. 1-0 voor Real. Ja, terwijl iedereen wel eens de voetbalfans een beetje verafschuwt. Vanwege al hun gekke acties. heeft Edwin Peke pas echt zwaar. Want al die je die best heel het feestje vanavond toch? Ja, nou, dan leek het wel eventjes op 17 minuten oponthoud voor het begin van de wedstrijd. Door al die confetti, die snippers, die, die slierten die hier aan de balken in de hal van PKC hingen. En het was een heel lastig klusje voor de vrijwilligers om die weg te halen. Het is er wel gelukt en er wordt eindelijk gekorpeld. We zijn een minuut of 4, 5 onderweg. De doelpunten zijn nog schaars. Het staat 1-1 tussen PKC en Fortuna. Over een kleine twee weken gaat hij pas in Nederland in première. De musical The Color Purple. Het verhaal over armoede, misbruik en geweld rond de zwarte vrouwen in het zuiden van de Verenigde Staten. In een tijd waarin de slavernij net is afgeschaft. Verslaggever Reinhard Meijer kon er niet op wachten en ging alvast naar een van de repetities. Stap het licht. Mijn naam is Jelle Houtsnee en ik speel een aantal uh, verschillende rollen in de voorstelling. Onder andere de dominee, de man van Chuck Avery en een Afrikaanse koning. Mijn naam is uh, Carlos de Vries en ik speel de rol van Harpo, de zoon van Mister. Ik ben Caitlin Bank en ik speel de rol van Squeak. En zij is een van de drie churchladies en het vriendinnetje van uh, Harpo. We proberen het verhaal te vertellen, natuurlijk het verhaal van uh, The Color Purple... En we merken uh, als we zo bezig zijn tijdens repetities en ook nu met een doorloop... wat het allemaal met, je, met jezelf doet en ook wat het met de mensen doet. En als het bij ons binnenkomt, dan weet je zeker dat bij iemand anders ook binnenkomt. Want wat doet het dan beetje tijdens zo'n repetitie? Vorige week zingen wij dan het eindlied... En als je dan bezig bent, nou, ik kreeg echt een brok in mijn keel. Dat ik bij mezelf dacht, oh, ik moet nu nog een toon zingen. Maar die kwam er echt niet zo mooi uit. Ervaren jullie dat hetzelfde als Jeroen? Ja, ja, ik heb dat ook en vooral inderdaad bij het, bij het finale lied. Maar ook bij de opening. Ook de muziek, het sleep je zo mee. Je moet af en toe toch oppassen dat je niet jezelf verliest erin. Dus tijdens het oefenen, de repetities, hebben er behoorlijk wat traantjes gevloeid. Ook bij jou? Jazeker, ja. Ja, en ik merk persoonlijk dat na het doorlopen, dat ik zo erin heb gezeten. Dat ik er ook niet in één keer los van kan komen. Dat je die ruimte uit dat je echt even de tijd nodig hebt om weer eventjes jezelf te worden. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het thema. Het is behoorlijk beladen. Ja, er komen zulke heftige thema's in voor dat je dat voelt. Is dat dan wel eens moeilijk ook? Het is lastig, maar het hoort erbij. Het accepteren denk ik ook als acteur. Ook dat het de fase is waar wij doorheen gaan, omdat wij nu emotioneel zijn. En straks moeten wij het publiek raken... En als wij het straks kunnen controleren en het gevoel ja. naar boven te brengen... in die fase zijn wij nu. We moeten, het, we moeten de emotie aan het publiek overlaten. Je wil geen, uh, geen ugly cry op het toneel. <laughs> Dat is ook op te maken. We hebben hier straks een binnenzwembadje, maar op het toneel blijft het droog. Ja, precies. Dat wil je zeggen. Ja. Ik denk dat het ook over de nasleep van de slavernij is. Er zijn er uh, zoveel dingen die naar boven komen. En als je nu, nu bijvoorbeeld kijkt, de nasleep, die is er nu nog steeds. Die thema's die wij laten zien, ook gewoon nu nog heel actueel. Ook thema's zoals inderdaad racisme, maar ook thema's zoals ongelijkheid tussen man en vrouw. Uh, tussen um, uh, uh, homoseksualiteit. Dat dat niet alleen um, binnen de donkere gemeenschap, maar ook gewoon binnen in Nederland gewoon nog heel actueel is. Zoveel dingen we, zijn we vooruitgekomen. We kunnen vliegen, overal maar ik merk dat zoals we elkaar behandelen nog steeds niet vooruit. dat we daar zijn nog niet in vooruit gegaan. Ja, een paar van deze stemmen die zitten zo hier aan tafel. Na het nieuws van 9 uur gaan we in gesprek met de drie hoofdrolspelers en met de regisseur van deze musical dus The Color Purple. Ja, nog even bij Frank kijken. Nog iets gewijzigd in het spelbeeld. In de stand niet denk ik, want we hadden we het wel gehoord in het spelbeeld wellicht. Uh, nou ja, ik had al gezegd dat Juventus meer initiatief uh, moest gaan nemen. Dat kunnen ze natuurlijk ook. Hè. Juventus heeft in, in Europa een beetje het stempel van uh, ze kunnen heel goed verdedigen. En ze maken af en toe zo'n goal. Daar komen ze weer. Higuain is straks in straks weer een bal terugleggen. Daar gaat hij richting de goal. Alleen het lukt dan net niet om echt heel erg goed uit te halen. Bentancur is degene die het uiteindelijk doet. Maar hij haalt het niet tot bij de goal van Navas. Juventus nadrukkelijk op zoek naar de 1-1. Dat moet, want Ronaldo heeft al voor 1-0 voor Real Madrid gezorgd. Oké, okay. zometeen de Color Purple, het voetbal en de pandas. Tot zo. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?